10 uur. Jelle met het NOS-journaal. Een 51-jarige Amsterdamse restauranthouder... wordt verdacht van het runnen van een drugsbestelservice. Klanten konden telefonisch heroïne bestellen... die vervolgens per fiets werden afgeleverd. De restauranthouder zou vier fietscouriers hebben aangestuurd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man grof geld verdiend aan zijn handel. Tegen hem wordt vijf jaar cel geëist. Ook is er beslag gelegd op auto's en een bedrag van 2 miljoen euro... De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Bij een bomaanslag bij de politieacademie in de Colombiaanse hoofdstad Bogota... zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Wie erachter zit, is nog onduidelijk. Colombia werd lang geteisterd door aanslagen en drugsgeweld. Sinds de regering in 2016 een vredesakkoord sloot... met de rebellengroepering FARC, was het relatief rustig. Als gevolg is ook het toerisme opgebloeid. Steeds meer Nederlandse toeristen boeken een reisje Colombia.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 Welkom bij Peaceful Radio Show 1316 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Veugen, uw gast hier Voor de komende twee uur wou ik zeggen, maar dat is niet helemaal waar. We gaan luisteren, wederom een vervolg als het ware... op vorige week naar Paul Vensen een Heel Uur. Dit programma heet Muziek Zonder Noten. En hij zal het ongetwijfeld allemaal zelf gaan toelichten... Met uh, misschien hier en daar een uh, gedichtje. Ik weet het niet. Het is voor mij ook allemaal één grote verrassing. Dus wat dat betreft uh, gaan we een, uh, het woord geven aan paalfens.nl. Zo is het ook wel weer. En daarna krijgen we een regulier programma van Peaceful Radio. Met twee nieuwe albums. Ik wens je heel veel luisterplezier. En Paul, de microfoon is voor jou. Dag luisteraars, mijn naam is uh, Paul Vens, ik ben muzikant. En uh, ik wil een uh, programma laten horen. Dat heet Muziek zonder noten, oftewel De Weg naar Binnen. De tekst is afkomstig van een artikel dat ik geschreven heb, en dat staat december 2018, in het magazijn Spiegelbeeld. Mocht je dit programma later horen, en je wilt het artikel toch nog eens rustig lezen, het spiegelbeeld magazine is altijd bij te bestellen op de website van Spiegelbeeld. nu het verhaal muziek zonder noten oftewel de weg naar binnen te beginnen in de vroege jeugd en lang voordat ik naar de radio luisterde waren er al boeiende beelden in samenhang met klanken als ik terugdenk aan de tuin van mijn ouders aan de beste struiken en de enorm, enorm grote rabarberplanten daar bijvoorbeeld onder die rabarberbladeren in de zachte regen vond ik als klein jochie Bijzondere landschapjes. Beschut onder die reusachtige rabarbebladeren zag ik een soort mini-wereld met plantjes, met zilveren bladen en mooie tropisch aandoende bomen, op grillig gevormde kleigrond. Alles gevormd door de natuur zelf. En stil was het daar, slechts de wind of het zachte getik van wat regendruppels waren hoorbaar. Ik was ook stil en nergens anders mee bezig... dan met het luisterend aanschouwen... van deze goede dingen van de aarde. Verwondering... over wat er tussen mij... en deze kleine wereld gaande was. En ik had nog geen woorden... om er iets over te zeggen. Over deze periode... maakte ik ooit een heel klein stukje... met een gevonden citer... en een tweedehands gekochte viool... Met een grote barst erin. Maar ik laat het je horen. Wat later klom ik soms in een boom, die over het dak van de schuur hing. En dan kon ik op de nok van het dak komen en overzag op afstand de wereld en ook de rabarbertuin... en mijn mini-wereld onder de grote bladeren. En klanken van regen en wind, huis en het bewegen van de bladeren... of zinderende trillingen van de warmte in de zomers. Er was geen grens tussen het bewegen van het blad en het geluid van de wind... De zon en de grillig gevormde klei van de tuin. Een geheel was het en ik was daarin. Later zong ik met mijn zusje Lucie een lied: Toen de blues begon. Het dit is niet een, uh, een artikel of een, uh, een lof aan het notenschrift, maar dit is een ode aan de vrijheid en uh, een bewering dat liefde voor muziek en het creëren van muziek weinig te maken heeft met het leren van het notenschrift. In sfeer van eenheid met allemaal kleine verhaaltjes van de dingetjes afzonderlijk. Maar alles was toch een onderdeel van die grote kleine wereld. Wonderwel, ik was in die wereld en die wereld leefde in mij. Soms hoorde ik in het huis gitaarklanken van mijn oudste broer. En liederen verbonden met de woorden over liefde en verlangen... of verontwaardiging of boosheid. I guess What in the world are you doing On a place like this In a night like this And I said I'm no good company, I'm carrying too much memories, she said, I'm choosing the stars, I've a rainbow in my head, there grow flowers in my heart, could be worse, you know this isn't bad, cold winter night Much coffee and many cigarettes She now detest though I have my pride I am chosen with the stars I've a rainbow in my head And flowers still grow in my heart Could be worse know that you believe that I answered with a sigh Oh, I'm no one who's walking from nowhere to nowhere whispering to the watery moon How did you come to pick me up there? She smiled, I'm Susan with stars There's a rainbow in my head And flowers grow in my heart Here have some black coffee instead You must leave your memories behind in the cold winter night. She smiles, I'm Susan with the stars, there's a rainbow in my head. And flowers grow in my heart, forget sorrow, look straight ahead. Dat waren de klanken die ik uh, als Jochie ergens in het huis hoorde... als mijn broer Harry aan het gitaar spelen was. Trouwens, ik hoorde een opmerkelijke fluitist in dit nummer. Ik uh, kan me vergissen, maar ik denk dat het Herman Vrijen is. Die, uh, die kennen we waarschijnlijk wel. Um, maar op de zondagen in mijn kindertijd zong mijn moeder in een kerkkoor en daar hoorde ik wonderlijk mooie mengsels van melodieën door elkaar heen. Betoverend soms, hoewel ik geen enkel woord verstond of begreep, wist ik toch dat het dienend was aan iets anders. Er was een relatie tussen de gezangen en iets anders, wat je niet kon zien, maar wel kon aanvoelen. De ruimte in de lucht werd dan vol van klank en zang en stroomde uit naar ons en verder... Dat was mooi. En later, thuis, na die kerkdienst... zong mijn moeder nog eens alle liederen boven het fornuis. Maar de pannetjes pruttelden. En dan zat ik onder de tafel te spelen met oud of zo... en hoorde alle liederen nog eens. Gezongen, omdat ze het fijn vond om deze te zingen. Een fijne sfeer dus met liederen. Ja, bijzondere tijd. Je moeder te horen zingen boven het fornuis. Maar dan... Mijn vader die zag wel in dat er wat muzikale belangstelling was bij ons in het huis. En uh, ergens is hij een oude piano tegengekomen. En hij zorgde ervoor dat deze thuis kwam te staan in de woonkamer. En dat was schuin onder mijn slaapkamer. Vanaf dat moment hoorde ik... Mijn twee oudere broers, Theo en Harry, piano spelen, maar heel verschillend. De een had pianoles en de ander niet. De broer die pianoles kreeg, leerde natuurlijk de Vlooienmaars, een grappig stukje, waarbij de handen soms zo kruislings over elkaar moesten om de melodietjes te kunnen spelen. Ik zie het nog voor me. Tot mijn verbazing bleef het daarbij, en hij speelde dit tot in lengte van dagen. De Vlooienmaars en verder niets. Mijn andere broer kon op een of andere manier dat wat hij op gitaar leerde... makkelijk overzetten naar de piano. En meer dan dat... de stukken die hij op de radio of zijn pick-up hoorde... kon hij ook op de piano terugvinden. Dat was indrukwekkend om te horen. En als ik zelf als jochie aan de piano ging zitten... bleef ik allereerst het geheime orkest. Dat verborgen zat in die geweldige klankkast... van overigens versleten en wat valse piano. Ik kon nog steeds geen noot onderscheiden, dat wil zeggen niet op papier, er is dus geen noot te lezen, maar daarover gaat ook dit artikel. Ik hoorde eerst het geluid voor me in de klankkast en dan hoorde ik het overal, alsof ik zelf in de piano was. Eén met de klanken, zo voelde dat in mezelf. Of geen lied, wat ik kende, maar ik luisterde vooral naar de klank in die oude piano. Die ontroerde me. De klanken die nam ik mee de wereld in en ze bleven bij me. En als ik weer piano ging spelen, speelde ik gewoon verder. Dan ging ik weer op mijn fiets naar de bossen en naar de velden, soms met een pijl en boog en beleefde spannende avonturen. En thuis schreef ik daar hele kleine, voorzichtige stukjes over. Heel soms leek zo'n stukje dan op een couplet van een lied... en dat wakkerde iets aan van binnen... Soms vond ik een melodie die ik op mantraachtige wijze bleef herhalen. Omdat het zo mooi klonk of vervreemdend... het bracht iets in mij teweeg, enkel een melodie. Ik ging ermee bezig, ook op een oude gitaar... en luisterde naar muziek op Radio Luxemburg, s'nachts... via een radiootje ter grootte van een doos lucifers, onder het kussen. En die presentator die bracht elke song als een zojuist ontdekt nieuw wereldwonder. En zo klonk vaak ook deze Engelse popmuziek in die jaren. De meest vreemde creaties vonden bij mij een welwillend oor. Hier bijvoorbeeld een stukje van David Bowie, wat bijna niemand kent... omdat het opgenomen is als een demo. Later werd het de grootheid, maar dit was het begin...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 Commencing Six, countdown five, engines on. Four. Three. Check two, ignition and may God's love be with off. you. We Gitaarklanken die bleven me boeien. En naast mijn eerste kennismaking met de wereld... in de piano zocht ik ook de gitaar op... en luisterde naar de klanken van de snaren. Zonder ook maar één akkoord of het notenschrift te kennen... kon ik toch lieflijke landschappelijk aandoende eh, klanken maken. Of boze of schrikgeluiden maken... korte strenge tonen en lange Gregoriaanse geluiden en valse en harmonieuze geluiden en alle overgangen daartussen. Ik had dus gereedschap gevonden om wereldjes opnieuw vorm te geven... en sferen te scheppen. de haan of de muzikant. Ik laat het in het midden. Maar de vrijheid om sfeertjes en klanken te maken... zonder één muzieknoot te kunnen lezen... dat bleek dus mogelijk. Dat was fijn. En zo zag ik innerlijke beelden van landschappen... en meertjes, bomen en mistige weilanden. Sneeuw in de velden of regen op de straten. Eigenlijk was er overal wel muziek. En bij een teleurstelling hamerde ik een droevige melodie op de piano... net zolang tot ik weer vrij werd en in andere sferen terechtkwam. Het ontstaan van een soort lied maakte ik dus mee... en werd daardoor aangetrokken. Steeds meer ging ik schrijven en speelde piano en gitaar... als een verlengstuk van misschien mijn eigen taal... een taal die voor anderen misschien niet te begrijpen was... maar waarmee ik wel iets van mijn innerlijk beleven kon vormgeven... En meer ging open van binnen veranderde. Het bos verderop en de horizon, de greppelen en de bomen naast ons huis kregen langzaamaan een andere betekenis. Het waren beelden die zacht klonken en beelden die veranderden en in beweging waren. Het water in de grote kolken langs de dijken en de rivieren vertelde verhalen in sfeerbeelden en die probeerde ik na te vertellen of te herscheppen voor mezelf met klanken, is zo het klinkende harmonie tussen mij en de wereld. Eerst soms beweging, vormeloos, energie, weerwaar van stroming, licht en onbegrijpelijk, totdat de weerwaar zich oploste en er een vorm tevoorschijn kwam. Van de we deze wereld of niet, dat was verwarrend. Maar misschien omdat ik er altijd alleen mee werkte. De eerste aantekeningen leken soms op een haastig gebeiteld spijkerschrift... Meestal Engelse woorden, dan en weer later ontstonden er verschillende liedvormen. De vormen waren verschillend, een regel die aan het begin van het einde weer terugkwam. Of twee regels aan elk couplet, een einde. Soms alleen een kleine schets zonder een refrein of zoiets. Maar ik wilde deze bonte geesteswereld graag laten groeien en laten zien als antwoord op zoveel vragen. De rusteloosheid klinkt erin door, dat is zeker. En het zoeken en het vinden. Maar ik werd zo gegrepen door dit onbegrijpelijke en zuiver proces dat ik er alles voor over had, thuis, school, werk. Alles was minder dan het creëren vanuit die onbegrijpelijke en toch herkenbare beeldenwereld die zich presenteerde. Natuurlijk was er de zee, een bos of een vlinder in de wereld die aanleiding kon geven. Maar zoveel mooier waren de beelden die ik niet begreep. Ik wist niet waar ze vandaan kwamen en ik wist ook niet waarom dat ze kwamen. Het kostte veel tijd om tot de vormen te komen en veel vrije tijd was noodzaak. Daar heb ik voor gevochten en drama's opgevoerd voor de wereld van de werkgever, doktoren en ik weet niet wie. Om mijn belevingsvrijheid te behouden of om terug te veroveren. Maar die strijd werd niet altijd begrepen. Ik hoor nog zeggen, wat erg dat je geen werk hebt. Ik hoor het zeggen door vrienden en familie, uitingen van onbegrip... want ik werkte zo hard om vanuit de geest de gevoelde sferen gestalte te geven. Afhankelijk hadden we natuurlijk een bandrecorder om dingetjes op te nemen... en later de langspeelplaat. Een vriend nodigde me uit om onze eerste LP... op zijn enorm verfijnde installatie af te draaien. Dat leek me wel wat. Ik dacht aan de lichte sfeer van uh, Butterfly in the Night... en de melancholie in Lucia... opgenomen in echt een goede studio in Heelsum. Uh, maar nee, het enige wat de man zei... dat hij de bassen te weinig laag vond hebben. Het was een soort technisch luisteren naar de frequenties. Zonder notie te nemen van het inhoudelijke... van waar het over ging. Hoe was dat nou mogelijk? Twijfel bracht me regelmatig van mijn stuk. Het was me niet gelukt om de beelden vorm te geven... of een herkenbare vorm te geven, of wat was er gaande. Heel langzaam ging ik inzien dat de groep mensen... die wel mee konden voelen met mijn taal, klein was. Ik had veel tijd nodig om te kunnen begrijpen en te accepteren... waarom de taal waarvan ik dacht dat hij universeel was... en zelfs tijdloos was, niet herkend werd door andere mensen... Was dit universum dan gesloten voor anderen? Of hadden zij zich afgesloten van het universum, van hun eigen oorsprong? Moeilijk was dat. Het verschil zou zo groot kunnen zijn. ook uh, iets op een oude bandrecorder. Maar uh, ja, het gaat wel over vrijheid, dacht ik. Uh, iemand anders, waar we ook wel uh, door geïnspireerd werden... en die uh, later ook een van de Voices of Freedom... van de Verenigde Staten genoemd werd, was uh, Bob Dylan. En uh, ik heb hier een uh, stukje heel oud ding ook. Het gaat over uh, Landlord. En dan heeft hij het nog weer... Toen al heeft hij het over dat mensen allerlei dingen kopen die er leuk uitzien en waar ze verder niks aan hebben en ook weer snel uh, weer wegdoen en dat de werkelijke vragen van, uh, van geest en ziel zeg maar uh, <lacht> luister even dear landlord, prachtig lid. Please don't put a price on my soul My burden is heavy My dreams are beyond control When at the steamboat whistle blows The way you feel that you live much, But in this you are not so unique All of us at times we might work too hard Too heavy, too fast, and too much And anyone can fill his life up with things he can see But it just cannot touch Yeah About to argue, I'm not about to move to no other place. Now each of us has his own special gift, and you know this. Dylan, landlord, dingen die je wel kan zien, maar niet kan voelen. Uh, na druk geweest te zijn om de reacties van de buitenwereld te begrijpen, vroeger, als beginnend muzikant, volgde er meestal een soort uh, creatieve pauze, wat ook weer geen stilstand betekende, maar eerder een terugtrekken uit de wereld van dit en de vaste vormen, terug naar de ongevormde wereld, en daarmee bedoel ik een wereld die niet de vormen heeft aangenomen zoals wij die gewoon ervaren. Plant, steen, mens, enzovoort. Eigenlijk een soort wachten op nieuwe manifestaties. En dan begin ik weer fragmenten te voelen van beelden of woorden, waarvan ik nog niet precies weet waar ze vandaan komen, of wat het worden kan. Ik neem mijn dankbaarheid genoegen met de stukjes die arriveren en schrijf deze op, als soms een bijna onleesbaar spijkerschrift. Want de vorm is nog niet volledig zichtbaar of helder, en het indalen van die inspiratie is wel olie op mijn enthousiasme. Dit is een lied hieronder wat nu komt. De teacher dat heb ik geschreven naar aanleiding van een halve bladzijde tekst. In de Nakhamadi teksten zijn dat van zeker 2000 jaar oud. Solo van uh, Peter van der Bos, violist. Met hem hebben we tot nu toe heel veel vaak samengewerkt. Fantastische violist. Um, je luistert nog steeds naar het programma uh, Muziek zonder Noten, oftewel Inweg naar Binnen. En mijn naam is uh, Paul Vens. Dit artikel dat staat uh, uitgebreid uh, afgedrukt in Spiegelbeeld magazine uh, december. 2018 en uh, het, het, het tijdschrift is altijd uh, bij te bestellen via Spiegelbeeld. Verder met uh, het verhaal over muziek zonder noten. Als het gaat over inspiratie, dan voel ik vaak in de eerste woorden al een ritme, een cadans in hetgeen dat arriveert. Het ritme voelt alsof het van de aarde is en de melodie die ontstaat langzaamaan. Die dient zich aan als iets heel anders, misschien hemelser. Na de sferen vanuit de nog bijna vormloze wereld, komt er langzaamaan een periode van vormgeven aan. Qua tijd varieert het eerste proces van enkele uurtjes tot meerdere jaren. Zo heb ik teksten geschreven die mij goed en helder lijken, waaraan echter vreemd genoeg in ritme niet willen hechten. Of in eerste couplet is in een goede cadans en een tweede couplet komt twee jaar later pas... en een derde twee maanden later. Zulke traag arriverende teksten zijn vaak wel erg mooi. Alsof dan het schrijven van zo'n lied meer tijd mag kosten... en over een langere periode mag ontstaan... dan bijvoorbeeld een liedje over een avond in een rozentuin. De vluchtigheid is anders. Het bezig zijn met luisteren naar klanken... brengt je soms ver weg terug in de tijd of naar een verre cultuur, in een andere tijd of een andere plaats. Vanwege toonopvolgingen, een aard van ritmes en melodieën. Zo heb ik hier een lied wat we af en toe spelen. Dat heet Xeriva, Larraine Xeriva. Dat is uh, duizend jaar oud, uh, gevonden in Marokko, van Marokko uh, doorgespeeld naar Spanje en later naar Frankrijk, later naar België en nu dus ook in Nederland. Madenexyvan from Ensemble Royal The Moorish Queen Civa who lived in the region of Valmeria expressed a wish the wish to have a Christian woman as a captive.